Deze week in de Radio Rules podcast Babbel met Floris Dalemans over trouwen, de toekomst van de radio, de revival van podcasting en het nut van meer dan 20.000 foto's op je harde schijf. Dit is aflevering 21, welkom. Een nieuw jaar, een nieuwe begin -tune. Voor de rest is alles gewoon hetzelfde gebleven. In de Radio Rules podcast hoor je verhalen over Canada en aanpalende percelen over ons leven hier, over het leven daarbuiten. En eigenlijk over alles wat interessant genoeg is om te vermelden. Het is een gewoonte aan het worden. De eerste aflevering van elk jaar komt podcastbroeder en VRT-collega Floris D'Alemans langs voor een babbel. En telkens maken we dan weer dure beloftes om wat vaker iets op te nemen, om wat meer te podcasten samen. Maar het blijft meestal bij die ene occasionele babbel via het medium-podcast. Maar goed, we blijven proberen met de moed ter wanhoop en dan hebben we tenminste natuurlijk nog die nieuwjaarsopname. Een paar dagen geleden was het dus weer zover de eerste aflevering van het nieuwe jaar. De Skype rinkelde en aan de andere kant van de lijn Floris Dalemans. Goedemorgen voor jou zeker, of goedemiddag, wat is het daar? Bij mij is het intussen goede avond, maar in podcasts oh. is dat allemaal niet belangrijk. Hè? Want je hebt net um, classics <laughs> gedaan op Radio 1 zeker hè? Ja, ik heb net drie uur radio achter te kiezen en uh, ik dacht, we gaan meteen één vlotte beweging door en we gaan er nog een uur podcast bij doen. Dat moet kunnen, vind ik. Ja, en voor de mensen die dit nu uh, beluisteren, het is zaterdagmiddag voor mij, zaterdagavond 3 januari voor uh, Floris. Um, dit begint een beetje een jaarlijkse gewoonte te worden, heb ik de indruk, Floris, want het is um, een jaar geleden ongeveer, sinds we nog eens gepodcast hebben. Shame on me, shame on us. Dat wil ja, zeggen dat we ooit begonnen zijn met een wekelijkse podcast hè, en dan waar we er al snel uit dat we dat misschien beter twee wekelijks konden doen. En, en zo is dat maar erger en erger geworden. Dus binnenkort gaan we zo eens om de vijf jaar eens praten, denk ik. Maar ik ben blij dat ik jou nog eens, dat ik jou nog eens hoor en, uh, en zie ook via de Skype, maar dat is dan niet voor de mensen thuis. Ik zal misschien een foto op, uh, op onze blog zetten van hoe je daar precies bij zit, want dat is ook de moeite waard, vind ik, met twee koptelefoons en een, en een microfoon voor je neus. Ja, het is um, een beetje geïmproviseerd hier. Ik zit uh, in, in wat we IC6 noemen. IC6 ondervind. ken ik nog, ja, ja, ja. ja. Dat is een, een klein celletje waar je telefoongesprekken en interviews kunt opnemen. Waar gewoon een computer en een microfoon binnen staan uh, eigenlijk. Um, maar dat leek mij het handigste omdat hier een, een vrij goede microfoon hangt. Het is een stille ruimte en ik kan hier snel op Skype gaan. Dus dat was misschien het, uh, het snelste om dat snel even te regelen. Ja. Um, maar het is wel in elkaar geknutseld waardoor ik... Een koptelefoon nodig heb om jou te horen, en een andere om mezelf te horen. Dus dat ziet er inderdaad grappig uit, maar het werkt en dat is belangrijk. Ja, eh, belangrijkste vraag: hoe gaat het met jou? Het gaat zeer goed met mij. Ik ben, um, uh, ik ben net uitgerust van, van de kerst- en, uh, en nieuwjaarsdagen. Ja. Um, dat is niet evident, hè? uitrusten met de feestdagen. En ik ben er stil aan door te komen nu. Het was. Uh, Kerstavond was, uh, was vrij laat. En dan zo de voorbereiding voor kerstavond was, uh, was weer intens, zoals elk jaar. En dan nieuwjaar is natuurlijk uh, tot een hol in de nacht feestvieren enzovoort. natuurlijk uh, staan dan altijd een paar dagen. Maar ik ben stilaan op mijn effe, En dat is goed, want um, ik heb nu... Ja, vandaag, uh, bij wijze van hobby, nog eens wat radio gedaan, maar maandagochtend begint mijn echte job weer en dan moet ik er toch weer, uh, toch weer fris opstaan. Hè. Ja, dat vroeg ik mij af toen je zei van ja, kunnen we podcasten na Classics um, op Radio 1? Hoe, hoe vaak doe je nog op antenne uh, iets? Wel, al, wij doen ongeveer één keer per jaar een gesprekje en ik <lacht> doe ongeveer één keer per half jaar een programmaatje op Radio 1. Dus dat is ongeveer het, uh, het tempo. Dus twee keer zo vaak als ik <lacht> met jou praat, eigenlijk. Ja. Is dat leuk dat nog altijd? dat betekent veel, hè? Ja. Maar dat is nog altijd leuk natuurlijk. Hè? Het is altijd wel even wennen. Hoor. Als je, zo... je bent ook heel vaak in studio's geweest. Als je de routine hebt van programma's te maken... dan ken je die studio van binnen en van buiten. Je weet wat elk knopje doet. Je weet ook wat je kunt verwachten als je op een knop drukt... of, of niet drukt, hè? dat soort dingen... Maar zo'n half jaar geleden is, is, het toch wel even wennen in die cockpit van Radio 1 mm. uh, om, uh, om dat programma in orde te krijgen. Mm. Ik was beginnen praten bijvoorbeeld en mijn microfoonschuif stond niet open. Zo ja, die, dat, <laughs> die is, dingen. dat bevordert niet echt een goede radio natuurlijk. Nee. Hè, maar... uh, dus dat is, dat is wel spannend, maar als je dan vertrokken bent, is het wel geestig terug. Hè? Dat is zo... Yeah. In de, in de studio staan, uh, plaatjes draaien, uh, daar dingen over vertellen. Zorgen dat die flow van die radio goed zit. Uh, dat is, dat is een, heel plezant, een heel plezant gegeven. Ik heb dat altijd heel erg graag gedaan... Ja. Um, en nu zo één keer om, om de paar maanden nog eens een programmaatje doen, dat houdt mij ook wat fris, dat is wel ja. tof. Zeg Floris, de vorige keer ik, toen wij podcastten, dus een jaar geleden, ik weet niet of je er toen iets van gemeld had, maar um, nadien heb je het mij wel gezegd dat je een aanzoek had gedaan, een huwelijksaanzoek. Jouw, ja. jouw lieftallige vrouw, vriendin, op dat ogenblik nog ten huwelijk had gevraagd. Laten ja. we het daar eens over hebben, want dat is gebeurd in, uh, dat huwelijk dan, dat is, uh, heeft plaatsgevonden in, in augustus, geloof ik, hè? Ja, dus ze, heeft bent, ja ze heeft ja gezegd. Ik ik, het net ga ik ga de spanning er meteen uithalen. Ze heeft ja gezegd, dus ja. dat is al goed. Hè? Ja. Uh, dus dat had ook mee kunnen zeggen. Ja. Het, het, kan, het, kan, uh, het is een dubbeltje op zijn kant, zo'n zo huwelijk. Uh, ja. Maar ze heeft ja gezegd, dus ja. dat was wel goed. In New York, geloof uh, ik. We zijn niet getrouwd in New York. Nee, ik heb maar je de aanzoek ja gezegd, gedaan ja. in, uh, in New York. Uh, dat was niet vorig jaar dan, maar in 2013, ja. in, uh, in het najaar. Ja. Um, dan heb ik een, dat is ook het moment dat wij ongeveer gepodcast hebben, denk ik, als ik in Florida zat. Ja, ja, ja dat is waar, ja, dat was en nog toen, daarvoor. Uh, dus dat was dat moment, uh, een, paar weken, of een paar dagen nadien, was ik dan in New York met, uh, met mijn uh, toenmalige vriendin mm -hmm. um, en heb ik haar uh, de vragen gesteld op ja. de Brooklyn Bridge. Uh, sindsdien, als we de Brooklyn Bridge ergens op televisie zien of op een postkaart zien staan, zo, Oh, onze groep. Ja. Echt, echt romantisch, ja. tot en met. Ja. Um, maar ze zei dus ja, en dan uh, ettelijke maanden later, zoals je zei, 9 augustus was het om precies te zijn, hebben wij een, uh, een prachtige dag vol liefde en vriendschap gehouden, zo stond het ook op de uitnodiging, we maken er een dag vol liefde en vriendschap van. Um Jij ja, was ook uitgenodigd, maar ja. ik begrijp dat uh, snel even naar daar komen voor een trouwfeestje dat dat niet, uh, niet opportun was. Mijn excuses daarvoor, ik had de uitnodiging gekregen en gezien, fantastisch. En dankjewel daarvoor, maar ik heb uiteindelijk dan toch maar beslist om, uh, om onder stek te, te laten gaan. Um, jammer dat ik er niet bij was, maar ik heb fantastische foto's ook gezien op Facebook en verslagen gelezen en gehoord van mensen die er wel bij waren. En het, uh, het schijnt fantastisch geweest. Hè. Een groot dansfeestje. Well, het, het was een heel toffe dag. We zaten op de middag in het... Uh, in het stadhuis voor het officiële gedeelte, zeg maar. En vanaf dan is het eigenlijk, fijn eigenlijk voordien al is het feest begonnen en is pas gestopt de dag nadien rond, rond half vijf morgens of zo. Ja. Dus dat was wel geestig. Ik heb, ik heb ook iets heel bizar gezien. Um, mijn op dat moment aanstaande bruid heeft om uh, half tien morgens ongeveer een glas kava achterover gekeild. Uh, in haar keel gaat wel te verstaan. Hmm. Um, <laughs> En zij drinkt nooit alcohol. Oei. Uh, echt, maar echt nooit, hè. Zo, ja, bij zeer uh, grote uitzondering. En dat was dus blijkbaar een grote uitzondering. Was dat de zenuwen of zo, dan? Ja, er zal toch enige spanning bij gezeten hebben, denk ik. Dus uh, dat was al meteen een verrassing van... Wacht, hey, is dit de vrouw waar ik mee ga trouwen? Die drinkt normaal nooit zo waf, kava achterover. Wat heeft de, de, de hele voormiddag wel, uh, wel smooth laten voorbijgaan. En dan uh, het officiële gedeelte was op een, uh, op een half uurtje ge gedaan. Het was wel even schrikken, we hadden zo... Voor, de, voor het stuur je dan uitnodigingen eens, als jij er ook een gekregen hebt. Ja, ja. En dan word je geacht, als je komt, van ook op voorhand te bevestigen, zodat je weet hoeveel borden en, en glazen en je moet zetten. Uh, en hoeveel dat gaat kosten en zo allemaal. Maar voor zo de huwelijksplechtigheid zelf, op de middag hadden we dat niet gedaan. Dat was gewoon een open uitnodiging. Ja. En er was 100 dat was gewoon honderd man. Het was zo. Compleet onverwacht. We hadden gedacht dat zo onze, onze nabije vrienden en, en familie er wel zouden geweest zijn, maar zo ineens stond daar honderd man. Ja. Dat was, dat was echt, wel, echt wel aangenaam verrast zijn. Zo. Ja. In de vorige podcast uh, heb ik jou gevraagd, van, ja, probeer eens iets op te nemen van klank. Um, heb je dat uiteindelijk gedaan of, of niet? Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. <laughs> uh, tot, mijn, tot mijn grote schande. Je zou, het een, je zou er een podcast van kunnen maken? Of zo. Je zou er een podcast van kunnen maken, dat is ja. wel waar. Ja. Nee, eigenlijk is dat, is dat die dag niet, niet aan de orde geweest. Ja. Er zijn foto's genomen, er is video opgenomen en zo wel, veronderstel ik. Ja, en eigenlijk niet zo vreselijk veel video's en een paar filmpjes gemaakt door, door omstaanders, zeg maar. Uh, het zijn vooral toch wel foto's en, uh, en dat is het eigenlijk voor die, voor die dag. Ja. Um, tot achteraf bekeken nog wel geestig geweest om zo het, het ja-moment te hebben, maar het zorgt wel voor, voor een boel logistiek. Mm. Um, als je op, op Times Square staat en je wil er wat geluid opnemen, dan staat niemand raar te kijken, maar als je zo in, in, uh, in het stadhuis staat, in de trouwzaal, uh, voor de schepen van burgerlijke stand, en je moet dan yeah. uh, het cruciale moment van het ja-woord... Ach, mijn opname loopt nog niet. Dat ja, is, uh, ja. Dus dat was niet, echt, het was niet echt aan de orde. Nee. Dat vind ik inderdaad ook als je klank wil opnemen, en vaak denk ik van ja, ik ga... Um... Veel meer klank opnemen en elk jaar bij de start van elk nieuwjaar denk ik van ik ga veel meer dingen opnemen. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk. Want je loopt dan natuurlijk ook rond met zo'n opnametoestel en zo'n plofkap zit daar dan op, en dat is ook vrij opvallend. Um, alhoewel tegenwoordig kunnen de gsm's. Mijn Blackberry bijvoorbeeld en jouw iPhone wellicht ook kunnen toch redelijk goede opnames maken via, via telefoon. Het is niet zo makkelijk om uh, te Nee, doen dat klopt. Zet... Dat, valt, dat valt inderdaad uh, goed mee. Ik heb al interviews gedaan, opgenomen met de telefoon, die uitgezonden zijn op de radio en in, in andere podcasts, zoals Tech45 bijvoorbeeld. En dat werkt, uh, dat werkt prima. Hmm. Um, maar weet je wat dat ook is? En dat is wat groter dan audio verzamelen aan zich. Um, ik ik ben een beetje aan het loskomen van alle verzamelen eigenlijk. Ik begin, hoe langer, hoe minder nood te hebben aan, aan al die bagage. Je hebt dan, stel dat je de hele dag audio zou hebben opgenomen van, ja. van, van, van dat huwelijk, dan heb je een, een paar honderd megabyte aan, aan files die je weer ergens moet stockeren. Ja. En je, je doet daar verder toch ook niet veel meer mee dan... Ik zou hier een stukje klank kunnen gebruikt hebben nu. Het ja. zou tof geweest zijn, maar... Eigenlijk, uh, hoe minder bagage ik moet meesleuren doorheen het leven, hoe liever ik het heb. Wow, Floris, uh, dat is diep man. Dat is diep, hè? Maar dat is echt waar, dat is zo. Uh, helemaal in het begin, als, als mijn vrouw, mijn toenmalige vriendin en ik samen waren En dat we aan kindjes begonnen en zo werd zo massaal veel foto's genomen van iedereen En nu is dat soms wel lollig van zo'n zo fotootje te hebben Maar dat staat dan ook allemaal op harde schijven en op backups En je moet het allemaal maar in de gaten houden En dat, zit ja. op, dat, dat, dat sleep je allemaal achter je aan ja. En je begint er wel genoeg van te hebben van al die, al die bagage Gewoon ja. leven in het hier en nu en proberen van te genieten uh, van het moment dat ze je aandient. Ja, dat... Ik weet het, maar... Ja, voor een zaterdagmiddag hier in Toronto is dat redelijk diep, inderdaad. Maar ik begrijp wat je zegt. Ik heb net uh, eigenlijk een netwerkschijf gekocht. Een uh, terabyte netwerkschijf die dan uh, op je router gekoppeld is, zodanig dat je eigenlijk al je bestanden, je muziek en uh, heel de, de reutemethode overal in huis of van op elk toestel kan... Uh, kan beschikbaar maken. En uh, ja, nu ben ik bezig met dat daar allemaal op te zetten op die schijf, op die ene centrale schijf. En nu ligt dat verspreid over verschillende laptops en, en, uh, en, en external drives en zo. En zoals je zegt, ik heb mijn fotomap nu onlangs gekopieerd en daar stonden 21.000 files in. Dus 21.000 foto's uh -huh. van de afgelopen jaren. Geen hond... Die daar ooit nog naar gaat kijken, hè? besef ik dan op dat moment? Want als je dat, ik heb dat eens uitgerekend, als je, dat, als je ook maar één seconde per foto zou willen, willen besteden, dan zou je dus de komende, de komende weken, letterlijk weken en maanden, niks anders doen, dag en nacht aan foto's kijken. Hè? Dat is het hem net, hè? Um, We zijn ongeveer even oud en ik heb ongeveer evenveel foto's op mijn, uh, mijn schijf. Dat klopt, rond zo de 20.000 ja. zoiets. <laughs> en het <laughs> is ja. allemaal wel, wel lollig, maar. Foto's ja. dus tot daaraan toe, weet je, dat valt dan nog behoorlijk mee. Je, je smijt die op een schijf en je hebt daar verder weinig last mee. En je kunt die alles bovenhalen op, uh, op leuke, toepasselijke momenten. We zaten bijvoorbeeld deze week aan, uh, aan de nieuwjaarsdis, als het ware. Mm -hmm. um, en daar zaten een aantal nichtjes van ons, die nu uh, 17 en 20 zijn. Uh, dus als Ina en ik elkaar deden kennen, waren die uh, vijf... Nee, vier. En, dus echt hmm. nog kleine meisjes. En dan is het lollig om, om uh, op de Google Drive snel een fotootje op te zoeken... ...en daar aan tafel van... Oh, oh, ...kijk eens, ja, ja, ja, ja. in 2004. Ja. Hoe schattig. Uh, maar daar stopt het dan ook ongeveer. Hè. Het is leuk op dat soort, dat soort momentjes. Maar om dan al die bagage mee te sleuren... ...ik heb het daar een beetje mee gehad eigenlijk. Ja, dan ga je er inderdaad gewoon snel eentje uitpikken... ...en uh, geen, geen kat die daar ooit nog naar kijkt dan. En, nee, en die, die dag van mijn, van mijn trouw... ...ik had daar een hele dag geluid kunnen opnemen... Uh, maar eigenlijk zit heel die dag ergens, ergens in mij en ik kan daar aan terugdenken en daar plezier aan beleven, alsof het, uh, alsof het gisteren was. En, uh, en dat is eigenlijk veel prettiger en je, je moet daar ook geen backups van nemen, dat zit gewoon uh, waar het moet zitten. Dat is waar, in je hoofd. Zeer diep. Dank je wel daarvoor, uh, Floris. De um, job, vertel daar eens over, want uh, de laatste keer, of een van de vorige keren toen wij gesproken hebben, zat jij in Florida. Ik weet dat je daarna nog naar een aantal beurzen bent geweest. Is er nog iets... Uh dat staat te gebeuren wat, wat uh, professionele activiteiten betreft? Goh, ik ga regelmatig naar van die, van die beurzen. Als het met radio te maken heeft of met de toekomst van de radio... dan probeer ik daar wel bij te zijn. Al is het wat kiezen natuurlijk, want er zijn er zoveel. Je kunt elke week in een ander land, ergens op de wereld... naar een beurs over radio gaan. Hm. Dus je moet ook een beetje kiezen uh, wat je doet... en wat je er kunt, kunt uithalen. Um, achteraf bekeken was die beurs in, in Orlando, in Florida... Goed, omdat ik daar wat contacten gelegd heb en wat uh, nieuwe dingen ontdekt. Maar op, op, op de lange termijn zit er toch veel meer uh, brood in, voor ons als VRT, dan in, in samenwerkingen met andere omroepen bijvoorbeeld. Dat doen we al langer natuurlijk he, bij de, de EBU, de European Broadcasting Union. Hm. Um, en die samenwerkingen zijn er nog altijd. Ik heb daar de voorbije paar jaar een, een behoorlijk netwerk uitgebouwd. Um, en we zijn aan de toekomst van de radio aan het werken. Ik deed dat tot nu toe bij de afdeling innovatie van de VRT. Maar ik ga vanaf maandag nu, vanaf januari, um, ongeveer hetzelfde werk doen, maar binnen een nieuwe afdeling van de VRT, die eigenlijk de digitalisering van de omroep moet gaan uh, in goede banen leiden. Oh. Wat er een beetje gaat uitvallen, is zo het experiment over uh, wat radio kan zijn op de lange termijn. En zo de echte, verre toekomst van radio. Dat gaat uh, voor, voor een poosje wat op de achtergrond zitten. En ik ga meer moeten focussen op dingen die... Uh, die wat korter naar de, naar de markt gaan, wat, wat korter op de bal zitten, zo. Uh, mm. wat sneller naar de markt gaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, DAB is zoiets wat al, al jaren hangende is, yeah. en waar wij als VRT wel uitzendingen op doen, maar waar nu ook door de, Vlaamse regering, door de nieuwe Vlaamse regering stappen ingenomen gaan worden. Dus we moeten daar uh, als VRT kunnen in meegaan en daar moeten we klaar voor zijn. Mm. Je ziet ook dat het medium radio aan een, aan een behoorlijk tempo aan het digitaliseren is. En dan gaat dat niet alleen van FM naar DAB, maar ook van lineaire uitzendingen via FM of DAB naar lineaire uitzendingen op het internet. Streaming, zeg maar. Ja. En dan heb je op het internet ook de mogelijkheid om on-demand dingen te gaan doen. Wat we bijvoorbeeld vandaag een podcast zouden kunnen noemen. Ja. Vandaag doen we met radioproductie heel weinig dingen die in podcasts terechtkomen. Ja. En podcasts zijn ook zowat een... Een soort van, van tussenvorm. Eigenlijk zijn het radioprogramma's die je op een niet-lineaire manier uitzendt. Je stelt ze ter beschikking en iemand downloadt ze en luistert ze dan maar... Nee. ...als het hem of haar uitkomt. Um, dat soort on-demand-gebruik gaan, veel, uh, veel, uh, gaan we heel snel zien evolueren... ...waardoor het veel sneller gaat worden, die on-demand. Waarbij je iets mist en dat je het heel snel kunt herbeluisteren... ...en dat je niet moet wachten tot de podcaster is en het kunt downloaden... Nee. ...dat je eigenlijk gewoon radio en internet combineert door de sterke kanten van beide media uit te spelen. Maar het gaat dan niet per se een podcast genoemd worden, want een podcast in mijn hoofd is, is een, een programma dat niet noodzakelijk op een klassieke radiozender uitgezonden wordt. Um, en ja, moeten we het dan netcast noemen of, of een soort on-demand radioprogramma? Want klassieke zenders zoals de VRT en de BBC en de CBC, hier doet dat ook redelijk veel, klassieke uh, mediaconglomeraten die... Uh, klank aanbieden, kan je dat een podcast noemen. Noemen jullie dat zelf een podcast, of niet? Well, podcast is de algemene term voor die dingen. Hè. Wat mm. het eigenlijk zijn, zijn stukken audio die je op een niet-lineaire manier distribueert naar je luisteraars. Mm. Of dat dan een podcast of een netcast is, zoals uh, Leo Laporte stevast blijft noemen. Of, <laughs> ja, uh, dat is ook een dus hij... video. Hè. Ja, dat is ook ja, een voilà. video. Dus, dus er, zijn, er zijn heel veel manieren hoe je het kunt omschrijven, maar het komt er wel op neer dat je content maakt, dat je die content via het internet gaat distribueren in een niet-lineaire manier of op een niet-lineaire manier ja. dus niet lineair zoals streaming dat wel is bijvoorbeeld eigenlijk is streaming een beetje zoals radio uitzenden op de fm band dat is gewoon uh, dat gaat altijd rechtorisch zitten aan en je weet wat dat je krijgt um, of je weet niet wat je krijgt je hebt daar geen controle over maar je weet wel wat je kunt verwachten want dat hoort dan binnen het profiel van een zender ja. um, bij een podcast ga je echt specifiek op zoek naar een bepaald soort content en nu is dat vrij omslachtig met RSS feeds en je moet dan in iTunes of, of in een of andere podcatcher... Uh, ...moet je dat dan gaan uh, configureren en downloaden en luisteren enzovoort. Van zodra we betere bandbreedtes gaan hebben, ga je gewoon op het internet gaan en naar iets kunnen luisteren. Ja. En dan moet je dat helemaal niet meer, uh, niet meer downloaden. En je ziet de radio ook evolueert naar dat dat in zijn geheel naar, naar het internet gaat verhuizen als distributieplatform... Maar vandaag is het internet daar niet voor geschikt. Mm. Je kunt niet, je kunt niet de, de, al is het bij ons alleen in Vlaanderen al de paar miljoen mensen die elke dag naar de radio luisteren, uh, gewoon naar het internet verhuizen en ze langs daar laten luisteren. Want dan ligt het, het spel op zijn gat. Mm. Dat gaat helemaal niet. Mm. Laatst, thuis dan misschien nog wel in, in goede bandbreedtes via, via de kabelboer of zo. Maar mobiel al helemaal niet. En je weet even goed als ik dat radio een, een heel sterk mobiel medium is. Mm. En, en vandaag is dat, uh, is dat niet aan de orde wat, uh, wat mobiel radioluisteren betreft. Mm. We zijn een kwartier ver en we zitten weer zeer diep over radio en podcasten te spreken. Het heeft nog lang geduurd, vind ik, Floris. Ik had niet verwacht dat het zo lang ging duren. Hey, ik ben gewoon aan het antwoorden op vragen. He. Ja, maar het is, het is fantastisch. Je weet, wij kunnen daar uren over leuteren. Ik weet niet of er iemand nog zal luisteren na, na een half uur van dit. Maar ik vind het geweldig interessant. Wat je hier ook ziet, is dat, veel, enfin veel, dat een aantal auto's en automerken hier nu ook al podcast-ready zijn en streaming-ready. Waarbij je dus een soort ingebouwd geluidssysteem hebt, waarbij je natuurlijk nog de klassieke AM en FM radio hebt, maar waarbij um, radioinstallaties in wagens standaard al die optie bieden om je, je smartphone daarop aan te sluiten en zelfs in sommige gevallen uh, livestreaming kunnen doen via, via satellieten is het dan veronderstel ik, of via XM, um, waarbij je dus gewoon eigenlijk um, ja, on-demand podcasts kan beluisteren in je auto, die je zelfs niet uh, gedownload hebt thuis, maar die gewoon rechtstreeks... Uh, ...in Je wagen komen en ik heb de indruk ook dat podcasting aan een soort revival bezig is. Ik weet niet of je bijvoorbeeld Serial kent, die, uh, die podcast hype uh, op dit ogenblik aan deze kant van de Oceaan of Startup podcast. Ik weet niet of, of dat iets, uh, iets zegt. Ja, die Serial heb ik volledig uitgeluisterd en maniakaal zelfs. Geweldig, hè? Uh, een heel, heel spannend verhaal. Um, een of spannend is zo niet, is een intrigerend verhaal. Dus ja. zit, zit, die, zit, die, uh, zit die mens, zit Adnan Sayed. Uh, onterecht in de gevangenis of niet. Het, het komt er ook helemaal niet uit. Ik uh, moet uh, niks zeggen, want ik moet nog. Uh... In, in, het, in het verhaal. Het is wat hangende. <laughs> Oké, okay, de beeldspraak. Dus de, uh, het is wat hangende hoe het met zijn, uh, met zijn zaak zit. Uh, maar het is heel goed gemaakt natuurlijk. Hè. Um, en Dat is een je... uniek medium eigenlijk. Hè? Want dat is niet iets dat je op klassieke radio te horen krijgt. Dat is, dat is ook geen video. Dat is echt een podcast. Iemand die een verhaal vertelt en waar je moeite voor moet doen om dat te gaan beluisteren. Je moet dat gaan downloaden of op de website gaan beluisteren. En dat is een van de snelst groeiende, pod groeiende podcasts... In iTunes hè? op dit ogenblik? Ja, op een zeker moment hadden ze 2 miljoen downloads per, per episode. Dat is niet slecht. Hè. Daar zouden wij als, als radio-broadcasters alleen maar over kunnen likkenbaarden, denk ik. Over dat soort, dat soort cijfers. Um, podcasting bij ons nu, bij, bij VRT, het gebruik daarvan is, is werkelijk marginaal. Dat, is, dat zijn echt hele lage cijfers van, uh, van, van, van het aantal podcasts dat gedownload wordt. Maar ja, misschien heeft het een met het ander te maken. Misschien als je, als je meer moeite doet, dat er meer mensen gaan beluisteren. Of is die markt en die vragen gewoon niet. Maar je ziet dat we aan een soort van, van transitie bezig zijn. He. Wij als VRT willen met veel plezier al onze programma's automatisch... Aanbieden als podcast, zoveel als dat je wil. Maar dat kost ons handenvol geld als we dat willen doen. En niet alleen aan, aan, aan storage van die files allemaal en de bandbreedte om ze gedistribueerd te krijgen. Maar het grote probleem waar echt grote kosten in zitten zijn auteursrechten voor de muziek. Hmm. Voor de, de muziek die op de radio gedraaid wordt hebben wij een afspraak met de auteursrechtenorganisatie. Um, dus wat wij draaien, dat is allemaal gecoverd Maar om dat dan on-demand aan te bieden Daar hebben we geen rechten voor ja, ja. Als we dat zouden willen, kost ons dat werkelijk handenvol geld um, Dus, dus die, die stap zijn we niet, uh, niet bereid te zetten mm -hmm. um, En we zitten met de klassieke media Eigenlijk een klein beetje in, uh, ja, in, in een soort van padstelling op dit moment hè. We willen wel graag mee met al die nieuwe dingen Maar het komt er wel op neer dat daar heel veel verborgen kosten aan zitten um, Wat maakt dat we ja, daar wat, wat huiverig tegenover staan. Hè? Van, van, gaan, ja. we dit, uh, gaan we dit doen? Uh, wat, wat gaat daar de impact van zijn? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ja. Ken jij Startup Podcast? Nee, die ken ik niet. Dat is een geweldige podcast. Gaat jou ook interesseren, denk ik. Dat is van een man die vroeger bij um, The American Life werkte. Een van de meest populaire podcasts hier aan deze kant van de oceaan. En die heeft zijn eigen podcastbedrijfje opgestart. En die wil op zichzelf beginnen. En een hele uh, waaier aan uh, interessante podcasts opzetten. En die maakt van dat hele proces, van het oprichten van zijn eigen bedrijfje en het uitbouwen van een volledig nieuw podcastnetwerk, maakt hij nu net een podcast. Dus je hoort hem echt van in het begin um, vertellen over hoe hij uh, daaraan begonnen is, fundraising doet. Um, en dat is een zeer interessant verhaal, omdat, het, ja, um, omdat je als luisteraar mee kan volgen hoe zo'n nieuwe podcastorganisatie, hoe zo'n nieuwe podcast uh, start. Maar... Ja, Zeker als je geïnteresseerd bent in podcasts, hoor je alle dingen die je zelf tegenkomt, namelijk hoe ga je aan luisteraars uh, geraken en hoe ga je het verdelen, de technische uh, mankementen die erbij komen kijken en dat soort dingen. We de link op onze, op onze website zetten. Ik zal je doorsturen. Dat is een geweldige podcast ook. Als je nu op de video kijkt, de luisteraars zien dat niet, maar jij wil natuurlijk. Ik ben even afgeleid. Ik ben namelijk in mijn smartphone op dit moment aan het zoeken naar de podcast die je net vernoemd hebt. Want zo snel gaat dat hè, met, het, ja. met het internet. Ik ben al op zoek naar, naar het ding. Start, de start-up. Ja, wacht. Kijk. Ik, zal, ik, ja. ik heb hem hier op mijn iTunes. Moment. Ik ga even naar aflevering 1. Eens kijken of dat gaat werken. Ik een ben een Alex Bloomberg. And for a long time I was a producer at the public radio show This American Life. And also the co-creator of a podcast podcast called Planet Money where for years I reported on business and the economy. It was a great gig until I decided to do something rash. I decided to take what I learned from reporting on other people's businesses and start my own business. Are you meeting dit is mijn vrouw Nazanin. Early one morning, een paar maanden ago. Stopping me. Als ik op mijn way out the door om iets te doen. Ik ga het nu niet helemaal afspelen, maar dat is het verhaal. Dus je hoort hem echt vertellen. Uh, hij gaat mensen interviewen. Hij gaat op zoek naar uh, funders, dus naar geld. Ja, het is een geweldig verhaal. He. Dit was aflevering 1. En ik zit ondertussen aan aflevering 10. Beetje zoals serial, maar dan de totaal andere setting. Dus je zit eigenlijk mee in dat verhaal. Een persoonlijk verhaal van iemand. Um, en uh, dat, zijn, dat zijn sterke podcasts, vind ik, als je zo echt die, uh, die klanken uh, te horen krijgt en een persoonlijk verhaal kan volgen van iemand. Ik heb er ook nog een paar goede beluisterd de laatste tijd. Ja, ja, altijd uh, uh, goed om uh, mee te vertellen. Eentje die ik erg geestig vind is This Week in Radio Tech. Dus niet This Week in Tech, want daar hadden we het net over, over Leo Leport, maar This Week in Radio Tech. Ja? Dat zijn twee gasten die bij bedrijven werken, die, die dingen bouwen voor studios. Zo, ik denk dat het Telos en Axia is, als ik me niet vergis. Ja? De bedrijven in kwestie, die maken... Um, Codex om, om via het internet uh, transmissies op te zetten... en die bouwen mengpanelen voor in studio's en dat soort uh, dingen. Dus die werken echt in, in, in de sector, in de business... in de technische kant van de business dan. En die hebben een podcast waarin ze erg veel praten... over de technische kant van de business. En wij techneuten, liefhebbers zijnde... Uh, is dat best wel eens interessant. Er zijn dingen die je perfect kunt volgen... als het over mengpanelen gaat bijvoorbeeld... en over de functionaliteit daarvan. Dan kun je als radiomaker inschatten waar ze het over hebben, maar soms gaat het echt over, over de zendmast. zitten ze ook letterlijk bovenop, die zendmast, ja, ja, ja, aan, een, ja, ja, ja. aan een antenne te draaien om, om het zendbereik te optimaliseren, en dat soort dingen. En dan vertellen ze ook waarom ze aan hun zendmast op die manier draaien, om die optimalisatie te bereiken. Ze, Mannen en een in zendmast. Echt geweldig. Um, ja. This Week in Radio Tech, zo heet die. Ja. Um, best, wel, best wel interessant. Ooit is één aflevering van Gehoord, denk ik, toen je begon over die zendmast, herinner ik mij plots. Kan het zijn dat ze ooit eens op de, op de top van de Empire State Building een soort uh, live on location podcast gedaan hebben en toen waren ze aan het vertellen, want de Empire State Building is uh, ja, nu, na de Twin Towers, natuurlijk het hoogste gebouw van, uh, van, de, van uh, New York. En daar staan ook gigantisch veel zendmasten en radiozenders uh, op die van en daaruit uitzenden. En toen werd er een hele litanie afgestoken over welke radiozenders precies uitzenden en met hoeveel vermogen en tot waar ze dan reikten en welke antennes aan gebruikt werden. Zeer niche wel, hè? Maar, uh, maar... Zeer niche, uh, voor, voor ons best interessant. Ja, zo zijn er wel een paar hoor. Die serial heb ik, zoals ik zei, al, uh, al maniacaal uh, beluisterd. En zo zijn er echt een, een heleboel. Als ik eens kijk in mijn, uh, in, op mijn telefoon, hier welke podcasts zie ik tegenwoordig beluister. Um, ja, This American Life, zei je daarnet, net, daar mm -hmm. uh, luister ik ook uh, nog altijd heel graag naar. Uh, free Economics is nog altijd zo eentje, die, uh, die heel vaak uh, terugkomt. Ik heb onlangs um, de, de economist van, uh, van, de, van de Free Economics. Dus niet uh, uh, Steven Dubner die het presenteert, maar die, die andere Steven Levitt. Ja. Die heb ik uh, ontmoet in, uh, in, op, op een conferentie in België hier. Uh, echt super interessante kerel om, uh, om mee te praten. Ik heb hier iets uh, Radio Rules op staan ook van de is Radio. Banaal, uh, marginaal podcastje. Ja, ja. Ja, er is ook nog één uh, podcast van, uh, van de, de Twit Network van Leo Leport. Dat is Security Now, daar luister ik ook wel graag naar. Mm. Dat gaat echt over, um, over security op het internet. Dus over hacking, over, uh, over al dat soort, uh, soort toestanden. Uh, maar vanuit... Uh, vanuit het beveiligingsaspect bekeken. Het is dus niet vanuit mm. hun hacker verteld, maar vanuit wat de, de vulnerabilities zijn die op het internet kunnen overkomen. Mm. En um, die kerel, Steve Gibson, die vertelt dat op zo'n goede manier dat het echt een plezier is om naar, uh, om naar te luisteren. Ik ga ook eens door mijn iTunes, nu je toch bezig bent. Ik heb hier openstaande Warp 10 podcast. Ik weet niet of je weet dat ik een trackie ben, een Star Trek-fan. Geweldige... Uh podcast over Star Trek. Tech 45, nog altijd een van mijn favoriete flores. Um, af en toe zit daar zo een gast in die op Radio 1 ook presenteert. Uh, twee keer per jaar nog doet hij classics. Uh, je kent hem vast wel. Uh, doe je nog vaak Tech 45 trouwens, of niet? Ja, om de paar weken doe ik wel eens ja. mee. Uh, het lukt niet altijd om op, uh, om op dinsdagavond vrij te zijn... Uh, wat ze wel goed doen bij Tech45 is dat, uh, dat de repetitieve erin houden. Hè? Zo de, de, de regelmaat bedoel ik erin houden van ja. elke dinsdag om half tien, vaste afspraak. Uh, en Maarten, die de gastheer is, die overigens vandaag, jarig is, 3 januari. Mm. Um, dus gelukkige verjaardag, Maarten. Bij deze. <laughs> bij deze. <laughs> en ook nog de groetjes aan mijn mama. <laughs> en maak ik nee, een plaatje dus die, aanvragen? Die heeft een, een aantal mensen waar hij elke week een panel uit kan samenstellen. En... Um, dat is op zich wel, wel geestig dat hij uh, een aantal mensen heeft, want zo komt hij toch elke week wel aan voldoende mensen om mee te doen met, met de podcast. Maar dus elke dinsdagavond om half tien staan die mannen paraat en daar kun je dus op rekenen, dat is wel ja. tof. Ja, dat is ongelooflijk respect voor, voor Maarten en uh, de ploeg om, om die frequentie daarin te houden. Roderick on the line, die heb je mij ooit aangeraden, die zit nog altijd in mijn iTunes... Um in mijn iTunes... Uh, ja, die blijft wel geestig, maar ik heb hem echt al tijden niet meer beluisterd. Omdat het... Uh, het, het paste niet met mijn reisschema. Oh. Uh, dat zijn, het zijn vrij lange afleveringen. Ja, ja. En... Um, ja, het, het, het, het paste niet. Uh, de, de, de, ik zat altijd naar, naar, naar Roderick on the Line te luisteren. En dan was ik er al. En dan moest ik verder luisteren. Maar het was dan... Mm. Het is soms niet, hand, niet, niet makkelijk om, om de samenhang te blijven volgen als nee. je halverwege stopt en dan verder luistert, dus ik, ik heb het wel opgegeven eigenlijk. Ik luister ze ook nooit volledig uit en ik heb onlangs gelezen dat de ideale podcastlengte iets van een 20 à 23 minuten is, want dat de, de gemiddelde rit die mensen maken in de auto van of naar het werk of naar ergens Dus uh, dat schijnt zo de, de sweet spot te zijn. Um, ik wil jou twee dingen ook laten horen, nu we dan toch bezig zijn. Uh, ik, twee dingen die ik uh, jou wil aanraden. Geeks and Beats, ik weet niet of, of je die kent, die podcast? Nee. Dat is een uh, podcast van uh, vanuit Toronto hier, dat zijn twee de ene is een bekende radiostem hier in Canada, voice-over artist Ellen Cross. En de andere is Michael Hainsworth, dat is een, een ja, nerd tussen aanleidingstekens, die presenteert op CTV. Dat is een beetje de Canadese VTM. En die twee hebben samen een podcast over Geeks and Beats, dus over um, technologie en gadgets en over muziek. Ik ga je de, de, eerste, um, de eerste minuut of zo laten horen. De views expressed on Geeks and Beats are those of the participants alone and do not necessarily reflect the views of their employers. I am about halfway through this martini, so the views expressed might not even be my own. <laughs> you know what I have here? I was in Edmonton uh, speaking engagement last week, and at the airport, they have uh, something a place called Flights of Wine, which is actually a pretty good liquor store. And in that store, they had uh, Kai Vodka, K-A-I, which is a Vietnamese vodka distilled from rice. So, is, zo, en zo gaat het nog een tijdje door. Ze, ze babbelen nu over drank, en dan evolueert dat naar de nieuwe gadget op iPhone. En dan gaat het over uh, David Bowie die iets meegemaakt heeft, of een, uh, iets op iTunes uh, doet, dat soort dingen. Ik, ik denk dat het jou gaat interesseren, want het gaat over gadgets, technologie en. Um, en over uh, muziek. Dus een perfecte combinatie voor jou eigenlijk. Ja, ja ik wil het zeggen, het klinkt als een goede combo. Ja. En dan de tweede die ik nu wil aanraden is uh, van Bill Burr. Um, ik weet niet of die naam een belletje doet te rinkelen? Nee, dat Bill. Me niks. Burr is een, uh, een stand-up comedian. Dat is een beetje de, de, de Alex Agnew, of een van de Alex Agnew's aan deze kant van de oceaan. Er zijn er hier veel. Um, gebekt en um, ja, choqueert soms nogal graag, uh, maar ja, doet dat wel op een fantastische manier in zijn podcast. En veel van die stand-up comedians gebruiken ook podcasting om ja, een extra publiek aan te boren en om reclame voor zichzelf te maken. Hij doet elke maandagochtend een uur uh, een uurlange een podcast, zonder jingle, zonder muziek, gewoon zichzelf ranting, dus zagen en klagen over van alles en nog wat, en dat heet dan ook toepasselijk de Monday Morning Podcast de F-bomb valt geregeld dus uh, het F-woord valt geregeld dus als je daar niet voor bent, dan moet je je best je oren dicht houden. De eerste minuut ongeveer klinkt zo. Hey, what's going on? It's Bill Burr and it's the Monday Morning Podcast for Monday! Sorry, that was obnoxious. For Monday. September uh, 15th, 2014 how's it going? How are you? What's up? Goddamn AC. I don't know what's going on with it. I really got to stop doing this. I got to stop trashing my house because someday, you know, maybe I'll sell it. You know, and no matter how many photos I put up, that makes it look like it's all shiny and new. Come aboard. We want to sell it to you. Het, het een beetje een acquired taste noemen ze dat. Hè. Je moet er zo'n episode of twee, drie uh, beluisteren voor je de mensen weet te appreciëren. Maar hij is vaak hilarisch. En uh, ik moet er toch vaak, uh, vaak mee lachen uh, als ik onderweg ben naar, uh, naar kantoor. Dus, uh, Card Talk. Ken je Card Talk? Oh, fantastisch hè? Ja. Een van die gasten is gestorven vorig jaar. Hè? Ja, ja. Fantastische, fantastische podcast. En ze blijven gewoon doorgaan. Hè. Ze blijven evenveel luistercijfers halen als. Uh, als toen het origineel... Ja, ze zijn gestopt in 2012. En ja. intussen zijn zowat alle afleveringen van de laatste paar jaar al eens opnieuw uitgezonden. En blijft ook geestig om naar te luisteren. Het is, uh, het is soms werkelijk, werkelijk aanstekelijk om, uh, om, uh, om ze bezig te horen. Um, onlangs was er, uh, <laughs> onlangs was er, was er een, een mevrouw die belde. Um, en dat dus, dus ook al een paar jaar geleden, hè, maar die, die hoorde ook onlangs. En zo, uh, so, hello, you're on car talk. Hi, this is Alexis. Alexis, that's the Toyota, right? <laughs> <laughs> Waarna ik je wel in een deuk lag, moet ik zeggen. Yeah, yeah. Tommy is onlangs gestorven. Een paar podcasts geleden heb ik een soort tribute-fragmentje gespeeld in deze podcast, waarbij de beste fragmenten nog eens op een rijtje werden gezet. Hilarisch uh, lachbuien. En um, ja, het is ongelooflijk om, om te beseffen dat de reruns, of de vijfde rerun, FC de kampioenen gewijs nog altijd evenveel uh, luisteraars haalt als de originele uitzendingen van een paar jaar geleden. Maar, was maar ze blijven bedoel. nog wel interessant. De mensen stellen vragen over... over los van het feit dat de, de interactie tussen die twee hilarisch is, of was... Hè, dat de, de mensen die stellen vragen en zij geven daar goede antwoorden op en die blijven relevant, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat je zo, het, wat ze maken is, is niet gedateerd, het, het blijft relevant wat ze vertellen. Ja. Um, mensen zeggen, ja, mijn, mijn linkerachterwiel sleept en dan denken ze even aan en zeggen, ja, dat zal dat zijn. Ja. En, en dat kan ook nog altijd, dus je kunt die dingen perfect blijven heruitzenden. En het gaat ook over veel meer dan auto's, hè. het gaat eigenlijk over gewoon mooie verhalen en mensen die over zichzelf vertellen en hun situatie. En uh, het gaat over... Eigenlijk veel meer dan auto's, dat maakt het zo fantastisch. Um, Vooruitkijken naar 2015, Floris. Wat, wat, wat zit er dit jaar aan te komen? Wat, wat staat er op, jou, uh, op jouw agenda? Is er iets dat we moeten weten? Naar waar kijk je uit? Uh, heb je al vakantieplannen? Maar, ik ga een, uh, nog eens een reisje maken naar jouw kant van de oceaan binnenkort. Is waar? Mijn, vr mijn vrouw en ik hebben uh, beslist om onze huwelijksreis in uh, de Verenigde Staten door te brengen. Ja? Uh, dus we gaan uh, onze kindjes uitbesteden aan mijn mama... <lacht> En wij gaan gewoon met ons tweetjes naar de VS voor een dag of tien. De VS is groot, hè? En waar ga je precies? Wel, niet naar jullie kant, maar naar de kant van het westen. Mm -hmm. Toch eerder vliegen naar Los Angeles. En we gaan dan met de auto via de kust naar San Francisco en dan daar nog een paar dagen rondhangen. Mm. En misschien een... Mijn vrouw had een wandeling gevonden. Een dagwandeling in de buurt van Big Sur. Dus daar zullen we waarschijnlijk een paar dagen spenderen. Mm. En uh, dan vliegen we vanuit San Francisco terug naar, uh, naar huis. Uh, mm -hmm. Een paar dagen later. Dus uh, dat is uh, voor het voorjaar. Kom ik nog eens naar, uh, naar de Verenigde Staten. Er is trouwens in, uh, in LA. Is, daar woont Dan Klaas. Die de uh, Bitterest Pill opneemt. Qua podcasttip kan die misschien ook nog wel vertellen. Nooit van gehoord. Uh, Waarover gaat dat? Wel, de Bitterest Pill is. Uh, dan, Dan Kles, die vertelt over zichzelf als uh, stay-at-home stay dad. Zijn, zijn vrouw werkt, voor, uh, werkt in de reclamesector. En uh, maakt dat, uh, dat hij niet hoeft te werken. Uh, en dus voor de kinderen kan zorgen. En daardoor voelt hij zich echt wel uh, maar een magere man. <laughs> waarover hij heel vaak uh, vertelt dat hij, uh, dat hij de was doet en dat hij uh, het huishouden regelt. Hm. Uh, en hij is ook een acteur, maar een, een beetje mislukt acteur. Want hij heeft nooit... ...echt een grote rol binnengehaald. Um, dus over dat, uh, over dat uh, negatieve aspect van zijn leven vertelt hij ook wel eens graag. Mm. Alhoewel dat hij nu en dan wel acteert, want hij speelt in, in commercials en zo uh, mee. Um, en eigenlijk best wel geestig om, om naar te luisteren. Het is nu de, de laatste twee jaar een beetje aan het slabakken met zijn, uh, met zijn podcast. Vooral omdat zijn, zijn kindjes niet zoveel maintenance meer uh, vergen... Um, Waardoor het stay-at-home-dad-aspect van zijn verhaal een beetje, een beetje minder is. Uh, maar als je zo de, de oude episodes eens terugluistert, daar zitten, zitten werkelijk pareltjes tussen. Dat is alweer een podcast die ik hier opschrijf en die ik moet uh, uitvloeien. maar opnieuw... Een... Oh, ik heb er nog een. Ja, vertel. Gewoon om het lijstje te vervolledigen. En vooral omdat hij ook geestig uh, gediteld is. Namelijk Nieuwe Hoeren. En dat klinkt als een Vlaamse podcast, wat bovendien ook geweldig is. Want er zijn er zeer weinig. Ja, het is een Vlaamse podcast. Het is er eentje van uh, Freek de Smet en Bart Suy. Dat zijn twee VRT-collega's. Ken ik nog, Freek ja. de Smet die zit op Radio 1. En uh, Bart Suy... Uh, op meerdere zenders, als, het, als de VRT-verkeersanker uh, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Um, en die hebben nu samen een, een podcast opgestart en die heet Nieuwe Hoeren. En daarin willen ze niet oude hoeren, ja. <laughs> denk ik. Dat vandaar de titel waarschijnlijk. Ja. Uh, ik heb de episodes uh, al een stuk of negen, denk ik, zien staan op Soundcloud. Dus ik ja. weet niet of je daar meteen ook een RSS-feed aanhangen hebt, maar Wel, uh, het heet nieuwe hoeren. Ja, maar als ik, en je moet als dat ik, zeker eens checken. Als ik dat intik op Google, de eerste drie artikels, en I kid you not. Utrechtse prostituees verhuizen naar nieuwe locatie. Hoeren wippen tijdelijk op nieuwe plek in Utrecht. En uh, wat is de derde hier? Nieuwe bijdrage ter bevordering van het onderwijs. En de, dat weet ik niet wat dat met de hoeren te maken heeft, maar Wacht, uh, dus op iTunes gewoon waarschijnlijk, ja. <laughs> ja, wel, die nieuwe bijdrage ter bevordering van het onderwijs is volgens mij een episode van hun podcast. Ah, ja. Als ik mij niet vergis. Nee, want het is books en books Google. Maar enfin, ja, okay. ik, ik zoek het op. Nie nieuwe hoeren, <laughs> maar misschien moet ik het in één woord uh, maken. Wacht, uh. ja, ja, het is in één woord, in één, zoals oude hoeren. Ja, ja, ja, ja nu begrijp ik ja. het, ja. ja. <laughs> Tweets about nieuwe hoeren, ja. Ze hebben in elk geval al een Twitter-feed. Ah ja, kijk, ik heb het, denk ik. Nog ja? iets om naar te luisteren. Wauw, ik heb, ik heb veel advies en veel podcast links doorgekregen hier. Dat wordt uh, leuk de komende weken en dagen als ik terug naar kantoor moet, want maandag begint, uh, begint het gewone werk terug. Voilà, um, Floris, we zijn bijna drie kwartier uh, ver, man. Ik ga, jou, ik ga jou laten gaan, want jij gaat um, zo meteen huiswaarts, veronderstel ik. Ja, ik zit nu nog in Brussel, ik heb net uh, die uitzending gedaan en dan deze podcast, dus ik ga nu uh, huiswaarts rijden uh, waar ik met veel plezier in mijn zetel zal ploppen, <lacht> uh, waar het niet dat ik vanavond nog naar feestelijkheden mag... Oei. Ja, mijn schoonzusje is jarig, dus ja. daar wordt vanavond voor gefeest. En morgen uitslapen zit er ook niet in, want morgen is het dan weer nieuwjaarsfeest bij mijn mama. Hmm. En zo blijven we nog wel, nog wel even doorgaan met verplichtingen. We zitten op de feesten. Hè? Ja, hier is het bijna middag, van bijna één uur uh, s middags. Wij gaan zo meteen nog even naar Downtown Toronto rijden, want ik heb daar een, uh, een nieuwe bril besteld en die. Uh, die wordt geleverd en we hebben de kinderen ook nog iets uh, leuk uh, beloofd, dus dat wordt wellicht een, een binnenspeeltuin, want het is nu net te koud voor, uh, voor buiten iets te doen. Dus um, jouw dag is bijna voorbij op dat uh, feestje naden en mijn uh, moet eigenlijk nog, uh, nog goed en wel uh, beginnen. Uh, het was weer een genoegen uh, om jou nog eens te horen. Ik zeg altijd, en je kan dat bijna letterlijk opnieuw afspelen van vorig jaar, ik zeg altijd, we moeten dat wat vaker doen en we proberen dat ook, maar we gaan het nu echt wel eens uh, proberen uh, om uh, elkaar wat vaker te spreken, hè? Ik zat onlangs in de auto, um, een, een week of twee geleden En dan ben ik iets beginnen opnemen voor jou um, Vooral omdat ik een, een nieuwe microfoon uh, heb Weer ja, ja. ja Sorry hè en, uh, Ik wou bij wijze van test iets opnemen voor jou en um, dat is maar half gelukt, dus ik heb het uh, niet opgestuurd omdat het eigenlijk onbruikbaar was. Ik heb een, uh, een daspeld microfoontje gewonnen mm. op een beurs onlangs. Ja. En um, een supergoeie microfoon klinkt fantastisch, maar in de auto pikt hij veel te veel uh, lawaai op. Dus het, uh, van zodra je in de file staat gaat het perfect, maar als je aan het rijden bent, dan is er gewoon net iets te veel gerommel mm. om, uh, om goed te zijn. Dus uh, dat idee om voor jou iets op te nemen in de auto is nog niet helemaal gelukt. Aan de andere kant wil ik dat wel doen, want als ik in de auto zit, dan heb ik toch niks anders te doen. En dan is het eigenlijk het moment om iets, iets, iets te maken en in te sturen. Dus misschien moet ik dat proberen om wat regelmatiger... ...is iets op te nemen van een minuutje of tien... ...zodat je een update hebt voor in, in Radio Rules, ja. wat denk je? En dan zal ik antwoorden in een ander radiofragmentje... ...en dan kunnen we zo pingpong spelen... ...met, met eigenlijk uh, naast elkaar opnemende fragmentjes. Misschien is dat een, een, een formatief eens moeten proberen, wie weet. Bijvoorbeeld, ja. um, Ik wil je nog iets vertellen over de micro die ik nu gebruik... ...maar ik ga dat uh, zo meteen doen als ik afsluit... ...want ik ga de mensen daar niet uh, steendood mee vervelen. Uh, Floris, dankjewel je om uh, te gast te zijn... ...in uh, deze Radio Rules podcast aflevering 21 ondertussen... ...de eerste van het nieuwe jaar... En uh, hoe, hoe zeiden we dat vroeger? Tot in een draai zeker? Hè? Tot in een draai. Ja, dat was enkele dagen geleden, dus een fijn gesprek alweer met Floris. We zullen een aantal links van de vermelde podcasts op onze website zetten. Loderoels.blogspot.be Volgende week een speciaalke, zoals we dat dan noemen. De heruitzending namelijk van een programma dat ik dertien jaar geleden met heel veel plezier gemaakt heb op Radio 1. Dat was het nieuws getiteld. Een blik achter de schermen van het radionieuws, dat was de ondertitel. Dat programma dat liep destijds in de zomer van 2001 op een verloren zaterdag namiddag in augustus. Ik heb het onlangs herontdekt in mijn persoonlijk audioarchief en het bracht meteen zeer fijne herinneringen terug. was best wel lachen eigenlijk en een edelmoedige poging tot humor van een veel jongere Lode Roel samen met collega Stijn Verkruijsen destijds. De trailer voor die allereerste aflevering klonk zo. Hallo, horen jullie mij? Jazeker, karel. Dan kunnen we beginnen. Ik geloof het of niet, maar ik heb dus nog nooit, maar dan ook nog nooit, eraan moeten denken, terwijl ik op de motor zit, ik moet plassen nu. En dan de eerste beklimming waar, merk Mar, waar, Merkwaard, waar, Hij Mark, Mark, Mark, Mark, Mark, Mark, Mark, Mark. vond hij pinnijskjes in zijn zak en die strooide hem uit. Lekke band voor Johan Muzeven. De Tour is de Tour niet. Maar is de Tour de Tour nog, nu? Dat was het nieuws. Nu zaterdag van 1 tot 2, op Radio 1. Ja, dat zit er dus aan te komen volgende keer in Radio Rules. Dat was het nieuws. Revisited, aflevering 1. Als wat je hoort je aanstaat, help dan de blijde boodschap te verkondigen. Stuur een tweet bijvoorbeeld over deze podcast. Raad hem aan bij iemand die je kent. Schrijf commentaar op iTunes of deel op Facebook. De mogelijkheden zijn uh, haast onbeperkt. Want je weet het? Een kleine moeite betekent misschien een wereld van verschillen. Enfin, tot volgende week. Oh ja, dit moest ik nog even meegeven. Niet schrikken als er morgen een extra stukje klank in je iTunes-bibliotheek verschijnt in het bakje waar normaal gezien de Radio Rules-podcast thuishoort. Mijn oudste dochter Gemma heeft namelijk haar zinnen gezet op een eigen podcast en stond erop om Radio Gemma in te blikken, aflevering 1. Een eigen website en een eigen profiel op iTunes, dat leek me nu toch wat te ver gaan op dit ogenblik, dus gebruik ik dan maar de RSS-feed van Radio Rules om het ding te delen. Radio Gemma, aflevering 1 morgen als klein extraatje op de blog en in uw favoriete podcast-applicatie. Geniet ervan.